Dit is Radio 1. Max. Roger, seven, four, seven, is ready for Nachtvluchten. Nora Romanesco. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij het laatste uur van onze uitzending deze week... met de welluidende titel Kijk op kunst. Vier zaterdagen lang oog voor de prikkelingen van de menselijke zintuigen en geest. Gasten in het rijke bezit van een wervelende creativiteit... gericht op scheppingen die de ziel beroeren door originaliteit en schoonheid. In de zachte ontluiking van de ochtend krachtige confrontaties met kunstminnende harten... Onze eerste cultureel verrijkend kunstofiel is Effie Baart... theaterinitiator in Hart en Nieren. De kleine Effie kwam op 28 juli 1978 ter wereld in Amsterdam. Ze is dus nog een jonge blom als je haar vergelijkt... met de vitale vrouwen die afgelopen maand bij ons te gast waren. Dit neemt echter niet weg dat zij al flink aan de weg getimmerd heeft. Deze daadkrachtige dame ging naar het VWO... behaalde haar bul algemene cultuurwetenschappen... en promoveerde met een script... Over de urban jongerencultuur in Nederland. Aansluitend richtte zij haar eigen productiebedrijf op. In deze hoedanigheid is zij onder meer de drijvende kracht achter het podium voor woordkunst Mind the Gap. Het nachtvluchtenteam neemt een kijkje achter de coulissen. Goedemorgen en welkom, Effie Baard. Dankjewel. Goedemorgen. Ben je wakker? Uh, het begint er te komen, ja. Ik hoorde ja. je net namelijk vertellen dat je je best hebt gedaan om gisteravond op tijd naar bed te gaan. Ja. Van een goede nachtrust te genieten ja. en hier dan heel fris en opgewekt en wakker aan te komen. Maar om twee uur lag je nog naar het plafond te staren. Ja. Kennelijk zit mijn uh, ritme er goed in gebakken. <laughs> wat vroeger naar bed, dat werkt niet helemaal. Nee. En wat is op dit moment jouw basisritme? Want ik heb wel begrepen dat je het heel erg druk hebt. Dus, dus hoe heb je die drukke werkgevenheden nee, in wel, een ritme gepast? Ja, nee, ik ga wel op tijd naar bed, dat niet. Maar om vier uur opstaan, dan moet je gewoon echt veel vroeger naar bed. En dat uh, werkt dus niet. En kennelijk lig je dan dus wakker tot twee uur nachts. <laughs> wat, is, wat is jouw normale ochtendritme? Uh, ja... Eigenlijk gewoon opstaan, onder de douche, wakker worden, ontbijten en de deur uit. O, oh, dat is zoals, Eerst zoals onder de douche ieder... en dan wakker worden. Nou, onder de douche wakker worden. Ja. ja. <laughs> ja. Ik kan ook niet echt goed wakker worden zonder douche. Nee. En wat, wat zijn jouw ontbijtgewoontes? Want we hadden net, net vlak voor de uitzending even over je voedselallergie. Je moet... Even uitleggen wat dat eigenlijk inhoudt, want ik, ik vond het heel opmerkelijk. Je bestelde bananen bij ons <lacht> ja. als ontbijt. Dat vonden wij natuurlijk reuze makkelijk. Ja. Ja. Maar wat houdt de voedselallergie in en wat doe je daarmee of nou ja, de voedselallergie. Het is niet zo dat als ik iets eet dat ik sommige mensen hebben dat bijvoorbeeld met pinda's dat ze echt helemaal opzwellen en niet meer kunnen ademen. Dat heb ik dan niet. Um, maar ik moet gewoon niet veel. Uh, ik, ik ben dan ja voedselovergevoeligheid heet dan voor peulvruchten. En ja, als ik dat te veel eet dan uh, dan kan ik ziek worden. Dus daar ben ik wel op aan het letten, ja. Maar en... bij de natuurwinkel heb je ook gewoon brood wat ik mag. en Dus het is, ik ontbijt gewoon met een broodje. Maar uh, het is, als je uit eten wil, of zo, dat is gewoon moeilijk. En mocht je dat constateren dat er een vorm van allergie is... dan ben je er nog niet zo snel achter waar dat aan ligt of wat dat is, toch? Uh, ja, het hangt natuurlijk vanaf naar wat voor arts je gaat om het te constateren. Uh, je hebt natuurlijk uh, uh, mensen die uh, voedselallergieën hebben, die, die, uh, ja, die worden helemaal volgens mij lek geprikt om te kijken van wat is het nou precies? En ik ben naar een alternatieve uh, uh, arts geweest. En ja, dat is ook redelijk onafvolgbaar, hoe hij dat dan weer constateert, <lacht> maar het heeft geholpen, dus <lacht> ik ben blij. <lacht> ja. Redelijk onafvolgbaar, wat mag ik mij daarbij voorstellen? Hand ja, hij, hij, of een soort joma-gehalte. Uh, nou, nee, dat dan ook maar niet. Uh, nee, hij combineert uh, zes verschillende... Dus hij heeft ook gewoon Westerse medicijnkunst gestudeerd. Maar hij uh, doet ook Tibetaanse voedselkunde en uh, acupunctuur. Dus hij combineert al die dingen uh, om tot een diagnose te komen. Uh, en ja, dan lig je op een tafel en dan uh, ja, knijpt hij hier, doet hij dat. Ik, ja, ik weet ook niet precies uh, hoe dat dan werkt. Maar... Uh, ja, dan komt er een diagnose uit. En je denkt, nou, ik ga het gewoon proberen. Want baat het niet, dan schaadt het niet. En dan uh, helpt het. En sindsdien voel jij je dus ook een stuk beter. Ja. Energieker ook. Ja. Want met jouw werkzaamheden en bezigheden, Effie Baart... zul je die energie hard nodig hebben. Dat klopt, ja. Alles wat ik uh, over je initiatieven tot op heden gelezen heb... en wat er nog komen gaat, daar gaan we het natuurlijk ook over hebben. Denk ik, nou, pittige dame. Is er nog tijd voor een sociaal leven daarnaast? Uh, ja, het is natuurlijk vaak met periodische druk en dan is het weer even wat rustiger. Uh, je werkt vaak naar iets toe en dan als een uh, festival voorbij is of dan heb je weer een periode vaak waar even, dat je weer even rust hebt en dan, uh, dan ga je weer leuke dingen doen. <laughs> maar bent... ja, op zich mijn werk vind ik natuurlijk ook leuk en daar heb je ook, ben je ook altijd met mensen bezig, dus dat is ook vrij sociaal natuurlijk. Het kan ook bijna niet anders dan dat je dat werk leuk vindt... want het moet met zoveel passie gepaard gaan... wil daar uh, het, het, het maximale uit te halen zijn, toch? Ik bedoel, je, je ja. loopt volgens mij op, op, op de toppen van je kunnen. Uh, ja. ja, maar gelukkig is het dus met periodes ook rustig. Dus je, je, je, je gaat helemaal ergens voor en helemaal ergens het leven toe... en ja, alle zeilen bijzetten. En daarna kan je ook weer uitrusten en... Uh, en weer opladen voor een volgende run, zeg maar. Even voordat we ietsje verder terug gaan nog in de tijd om te beginnen. Heb je wel eens het gevoel, waar doe ik het allemaal voor? Want werkzaam zijn in het kunstzinnig vak, en zeker anno nu... Uh, geeft nog maar weinig financiële zekerheid, bijvoorbeeld. Zijn er wel eens momenten waarop je overweegt: Goh, weet je, laat ik met mijn afgeronde studie toch maar iets anders gaan doen. Gewoon een baan en 's ochtends om negen uur melden... middels om vijf uur de deur achter je dicht trekken. Geen verantwoordelijkheden meer en dat salaris iedere maand. de ja. rekening. Ja, ja, klinkt ook goed. Ja, <laughs> maar ja, nee, daar denk je soms natuurlijk wel over na, um, maar ja. Er zit ook iets. Uh, voor mij geeft dit werk meer dan alleen het geld. Of, of uh, uh, die zekerheid zou heel fijn zijn, natuurlijk. Maar heb je dan nog de uitdaging en de, de dynamiek en de, ja, de, de, eigenlijk de ziel of zo van wat je nu doet, weet je? Dat misschien wel hoor. En uh, ik zal het vast ooit wel een keer gaan proberen van 9 tot 5. En. Uh, op een leuke plek misschien of zo. Maar het is op dit moment wel, vind ik het wel heel leuk zo. En, en hoe zenuwachtig word jij over het, het, het kunstbeleid, Anno, nu? Dus, dus laten we even simpelweg de verhoging naar 19 procent. Ja. Ik kwam het in een persbericht als een soort grapje tegen... bij de Nachtzusters, die binnenkort een reprise hebben... met uh, meer donkere dagen. De Nachtzusters is een, voorheen was het een radioduo... en nu is het een theaterduo. Mm -hmm. En de grap onderin is, uh, wij trakteren u graag op die 19% btw. Ja. Hoe zenuwachtig word jij van het beleid, anoniem? Uh, ja, zenuwachtig in die zin dat ik me wel heel erg afvraag... Uh, hoe dit zich gaat ontwikkelen. Uh, ik denk wel uh, kunstenaars blijven creëren. Dat hou je niet tegen. En dat is ook het mooie eraan natuurlijk. Die moeten gewoon, want dat zit er gewoon in. Het moet uit. Uh, maar ja, wie dat dan te zien krijgt... en of dat dan helemaal een soort van... Ja, hoe kan je het noemen, underground of zo gaat. of, of ja, dat is, dat, ja, dat blijft altijd de vraag. En ja, het is uh, heel... Ik denk, het is moeilijker om iets op te bouwen goed... dan... Het is heel makkelijk om iets af te breken. En wat geeft het als je zoveel gaat afbreken zo snel? Wat zijn dan de repercussies, weet je wel? Dat... dat dat is wel iets waarvan ik denk, dat is, ik denk dat wij dat allemaal nog niet kunnen overzien. Heb jij het gevoel dat verzet tegen die afbraak überhaupt mogelijk is? Um, ja, ik heb ook in Den Haag gestaan. <laughs> Als een soort van... Uh, je moet je inderdaad verzetten. En uh, ja, mogelijk... Ik weet niet, hè, we hebben allemaal gestemd. Dit is wat eruit is gekomen. En uh, we gaan... Uh, volgende keer weer stemmen en kijken wat daar dan nou weer uitkomt. En verzet, ja, verzet is, uh, denk ik, uh, goed en nodig. En ik weet niet of je van tevoren moet bedenken... wat komt er uit dit verzet? Ik denk dat je moet denken, jeetje, wat ontzettend verkeerd allemaal. En daarom dat verzet begint. Of doet in, in misschien ook wel alles wat je doet als kunstenaar. Niet dat alles nou verzet moet zijn, maar ik bedoel gewoon doorgaan, weet je wel. Dat is ook misschien al verzet. Tegen de stroom inzwemmen is een vorm van verzet ja. ook. En wie weet mogen we wel veel eerder naar de stembus dan, uh, dan we op dit ja. moment verwachten. Ja, misschien wel. Dat is ook nog mogelijk. Ja. Effie Baart, jij bent geboren op um, 28 juli 1978. Uh, inmiddels afgestudeerd en heel lang gestudeerd ook. Dat vond ik wel opmerkelijk... Um, in je curriculum vitae staat dan Master of Arts... doctoranders Algemene Cultuurwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. En er kwam er nog iets achteraan. Uh, Propoduizen, iets... muziekwetenschap ja, ik. ja, Ja, heel veel. Nou ja, het klinkt als heel veel. Maar uh, ik ben afgestudeerd in een periode dat de UvA overging... van naar het mastersysteem eigenlijk. Oh. Dus ik kon op mijn... Uh, ik kon ja, mezelf dus en doctorandus noemen en master. En als je in het buitenland uh, werk wil zoeken, dan is master een mooie titel. Want en dan ben je ook nog minor An filmtheorie. Ja, dus ik, ik ben begonnen in het major-minor systeem. <laughs> dus toen was mijn minor filmtheorie. En uh, toen ben ik dus uiteindelijk, toen ik ging afstuderen, was het nieuwe systeem. Uh, en toen ben ik dus master geworden. Want je hebt nu het bachelor-mastersysteem. En stel nou dat ik een hele eenvoudige vraag aan jou zou stellen. Ik kom je tegen bij de bakker en zeg: Goh, dag Effie, ik ken jou ergens van. Wat doe jij tegenwoordig? Wat zeg je dan? Welke beroepsuitoefening meld je dan? Uh, ik ben zelfstandig ondernemer in de culturele sector. Ja, dat vind ik dan alweer een stuk duidelijker dan Master of Arts, doctorandus Algemene Cultuurwetenschappen, Universiteit van Amsterdam, <laughs> Major Culturele Studies en Minor Filmtheorie, snap je? Ja. Maar ja, als, jij, als ik vraag aan jou, wat doe jij in dagelijks leven? Ga je ook niet zeggen hoe je bent afgestudeerd? Als je, of wat voor school je hebt gevolgd? Dan was, zeg ik, je, was ik al afgestudeerd? Ja, ja, of weet je, dan zeg je ook, ik ben ja, radioprestatrice of ja. wat je dan ook zegt. Ja. Dus wat dat betreft is dat natuurlijk iets wat mooi is op je cv. Maar verder zeg je dat niet. Nee. <lacht> en, en, en inhoudelijk dekt het wel de lading. Dat is wel het gevoel wat je hebt. Of kom jij in de praktijk een hele andere vorm van werkzaamheid uh, tegen... Dan, dan die je in je studie tegenkwam? Nou ja, ja, ik weet niet. Op de universiteit, uh, wat ik heb gestudeerd, is niet heel praktisch. Dus het is niet dat je voor een vak wordt opgeleid, eigenlijk. Uh, uh, dus ik heb middels mijn stage, die ik toen heb gelopen... Dat kon je zelf voor kiezen, wil je, want op de universiteit hoefde ik, ik hoefde geen stage te lopen, maar ik wilde het graag. En eigenlijk vanaf toen is dat balletje gaan rollen van... Ja, wat je eigenlijk gaat doen en welke mensen je dan leert kennen... en hoe je dan daarin terechtkomt. Laten we nog eens even teruggaan uh, inderdaad in de tijd... en naar het moment waarop jij geboren werd. Uh, wellicht zat er toen al een heel uh, creatief uh, basiszaadje in je. Daar ga ik maar even vanuit. uit. <laughs> Geboortedatum 28 juli 1978. Wat wij namelijk altijd doen, is dat we in het Nederlands Archief... voor beeld en geluid op zoek gaan naar een fragment uitgezonden precies op jouw geboortedatum. Ja. Dat hebben we inderdaad weten te vinden. En dat duurde 29 minuten, vond ik een beetje jammer van onze spreektijd. Dus ik heb daar een heel klein stukje uitgehaald... en ik heb bewust gekozen voor een fragment... Uh, waarin uh, een um, boek wordt uitgelegd, uh, hetgeen is uitgekomen... waaruit een fragment wordt voorgelezen door een actrice... in verband met jouw interesse in de woordkunst. Okay. Uh, Joke Reitsma leest dat uh, voor. Dus we gaan nu even terug. En het is een, uh, een bijdrage van de NOS. Het is 28 juli 1978. Papatja Mullenbelt is Turks van geboorte... Getrouwd met een Nederlander en ze geeft sinds 1973 les aan Turkse kinderen in Amsterdam in de Turkse taal en cultuur. In samenwerking met het Tropenmuseum in Amsterdam verscheen van haar een boekje. Murat, kind van een gastarbeider. Murat is een Turkse jongen die zijn vader als gastarbeider ziet vertrekken naar het verre vreemde Nederland. Na enkele jaren volgt Murat zijn vader met de rest van het gezin. Murad merkt tenslotte dat hij na verloop van tijd zich nog in Nederland nog in Turkije meer thuis voelt. Het fragment dat wij kozen speelt in de eerste maanden van Murads verblijf in Nederland. Hij loopt totaal verloren rond totdat hij een Nederlands jongetje tot vriend maakt. Hier komt Joke Reitsma. Er was in mijn klas een Nederlands jongetje. Die had ik eigenlijk nooit opgemerkt. Die heette Kees. Hij was kleiner als ik en droeg een bril. Een keer kwam hij bij me en voor het eerst zei een Nederlands kind mijn naam. Hij zei, Moerad? Kom. Dat begreep ik. Eerst wilde ik niet meegaan. Maar ik dacht, nou, ik doe het toch. Ik was nieuwsgierig. We gingen de speelplaats op. Hij had een bal bij zich. Ik begreep dat hij met me wilde voetballen. Dat vond ik leuk. Toen we bezig waren, kwamen andere Turkse kinderen erbij. Die mochten ook meedoen van Kees. Het was erg gezellig. Ik dacht: misschien kan ik wel proberen met Kees vrienden te worden. Daarom heb ik ook mijn best gedaan om hem te begrijpen en om met hem te praten. Kees lachte me ook niet uit. Hij zei: Moerat, je spreekt goed Nederlands. Ik zou blij zijn als ik zo goed Turks kon praten. Ja. Dat las Joke Reits maar voor op de geboortedatum van onze gast Effie Baart. En dat was 28 juli 1978. Wij zaten elkaar toch een beetje ja, vergenoegd aan te kijken... met betrekking tot het, het, uh, het degelijke Nederlands, hè? Ja. Dat is mooi, hè? Ja, het klinkt meteen ook echt oud, zeg maar. Ja, terwijl ja. Het toch 1978 niet zo heel lang geleden nee. is. Het klonk eigenlijk meer als de jaren 50, ja. denk ik wel. Ja. Ja. Heb jij zelf in het verleden veel naar de radio geluisterd... waar bijvoorbeeld misschien je liefde voor de taal... want als je inderdaad voor een, een, een initiatiefnemer bent... op het gebied van uh, de woordkunst... dan moet je ook een liefde voor de taal hebben. Ja. Ja, de, ik bedoel, ja, er stond wel radio aan bij ons thuis. Maar ik, ik, weet niet, ik ben... Op een of andere manier heb ik dat... maar ik merk het eigenlijk steeds meer dat ik dat heb. Ik heb nooit heel bewust vroeger bedacht... wauw, woorden of taal... Moet ik zeggen. Dus dat is, is eigenlijk meer nu dat ik merk ook in, uh, in andere vormen van kunst. Zoals schilderijen met tekst. Of dat ik altijd heel erg op de woorden let. Daar heel erg mee bezig ben. Maar dat, ik weet niet of dat... Ja, er stond wel radio aan. Maar het is niet dat ik nou al vanaf vroeg af aan dacht van... Wauw, taal. Het is meer van nu. <laughs> dat ik dat denk. In wat voor is. gezin ben jij geboren? Um, je bedoelt wat mijn ouders deden? Of? Nou, broertjes, zusjes. Uh, ja, Geloofsovertuiging hoofd... of niet? Nee, heel erg niet. <laughs> heel erg niet zelfs? Heel erg niet, nee. Mijn ouders zijn allebei opgegroeid in is een dorp in uh, België. Heel erg katholiek uh, opgevoed eigenlijk. En dus allebei uh, ja, atheïst geworden dan. Of nou ja, zo noemden ze dat dan zelf niet. Maar... Bewust gekozen om nou, atheïst te worden. een rug toegekeerd aan hun. Uh, en hoe ze zijn opgegroeid met, met het geloof waarmee ze zijn opgegroeid, eigenlijk. En hun eigen weg gekozen. En dus ik ben niet religieus opgevoed. Nee. En um, ik heb een halfzus. Die woont ook nog in België. Uh, die heeft daar haar hele leven gewoond. En ik heb mijn hele leven in Amsterdam gewoond. Dus. Uh, Wat een verschil. Op, ve op afstand. Een halfzus op afstand. Maar <laughs> je moet even uitleggen hoe dat dan zit. Een halfzus die in België blijft wonen. Jij ja, in, nou, in Amsterdam. Nou, we deelden dezelfde vader. En hij, uh, hij heeft dus, zij is ouder, dus hij had eerst uh, het laatste met haar moeder, zeg maar. En toen uh, kreeg hij het laatste met mijn moeder. En uh, voor werk kon hij toen naar Nederland komen. Um, uh, hij was acteur toen en uh, zijn uh, groep uh, Camera Obscura. De groep waarbij zat, die is naar. Die, die hadden in Nederland werk. En mijn moeder is meegekomen. En toen ben ik, volgens mij twee jaar later of zo, dus in Amsterdam geboren. Dus binnen het gezin eigenlijk. heb je weliswaar een halfzus op afstand. maar ben je als enig kind ja. opgegroeid? Ja. Wat, wat voor kind was je? In, in, in die pittige, turbulente stad Amsterdam. <lacht> <lacht> <lacht> uh, ja, wat voor kind ben je? Uh, mijn moeder zegt wel dat ik een vrolijk kind was. <laughs> <laughs> ja. Denk je zelf dat het niet zo is? Wat zijn je eigen herinneringen aan je jeugd? Ja, ik, ik, dat is wel gek. Ik heb, ik heb wel leuke herinneringen aan mijn jeugd op zich. Een paar van die soort van vlagen van bijvoorbeeld kerst. Mijn, mijn, op een gegeven moment zijn mijn ouders zeiden en toen kreeg mijn moeder een Canadese vriend. Toen waren we heel veel in Canada natuurlijk. Alle school gingen we alle schoolvakanties gingen naar Canada. En bijvoorbeeld kerst daar met een gigantische boom... een hele lange tafel en alle familie... En al die weet je wel kinderen van die mensen die er waren en spelen en dat soort vlaag van herinneringen heb ik zeker. Maar over het algemeen volgens mij heb ik best wel slechte herinneringen of zo. Want over het algemeen kan ik me niet heel slecht geheugen bedoelen. Slecht geheugen, bedoel je? Ja, want ik heb wel vlaarden, maar ik heb niet heel erg een soort consistent verhaal daarover. Of hoe zeg ik? Cons ja. Maar ook niet vanaf een bepaald moment dat, dat de dingen zijn gaan indalen die je dan nu in je rugzak meeneemt. Want als, het, als er weinig blijft hangen. Wat heb je dan om wortel in te laten schieten? Nou ja, blijft hangen. Ik bedoel, ik denk dat je wortels, kan je je wortels heel duidelijk aanduiden. Dat alles, nou, in ieder geval de alles, bodem alles zit in je schieten. rugzak, toch? Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Amsterdam is zeker. Is mijn, ja, is mijn wortel. En mijn familie is mijn wortel. Natuurlijk. Canada misschien met die herinneringen. Ja, ook. En die warme familieband, tenminste, zo omschrijf je het. Ja. Nee, ook zeker. Ja. ja. Nee, dat is allemaal tuurlijk, dat zit allemaal wel bij. Ja. Maar als je zegt van wat voor kind was je, dan denk ik: goh. Ja, gewoon een kind. Ik ging naar balletles en uh, weet je wel. Mijn vader had ooit geroepen: speel hobo. Dan ging ik even hobo spelen een paar jaar? Ja. Weet je zo. Ja. We hadden het even over die rugzak. Daar zitten heel veel dingen in dan inderdaad. Zijn er dingen ook in die rugzak die je eruit zou willen smijten? Uh, ja. Uh, ja, ik bedoel, je, weet ik niet. Je kan denken van, uh, ik, we gaan de nare dingen er allemaal uithalen. Maar ja, het hoort ook bij het leven. En ze zijn ook belangrijk om mee te nemen misschien? Ja, ik bedoel, dat bestaat niet, een leven zonder narigheid. Dus... Dat hoort gewoon ook bij. Dus ja, weten uitsmijten. Ja, graag. <laughs> kan jij ervoor zorgen? Ja, nee, ik ga mijn best doen. Ja, precies. Ja, niet in dit uur. Het is zes minuten nee. voor half zeven. U luistert naar Nachtvluchten bij Max op Radio 1. Dus in, in die volgende 36 minuten krijg ik dat niet voor elkaar. Nee. Maar je weet het nooit. Heb je wel eens uh, hulp professioneel gezocht om dingen uit die rugzak te halen? Uh, ik bedoel met iemand praten? Of ja. Eh nee? uh, ja, ja, ik heb wel een paar keer met mensen gepraat, ja. ja. Ja, zou ik ook iedereen aanraden. Om alles even op een rij te zetten, ja, zeker. Ja. Op basis waarvan heb je dat besloten? Om, om uh, dat initiatief te nemen? Ja. Nou ja, soms dan, dan uh, zit je niet lekker in je vel. Je hebt natuurlijk altijd soms wel periodes... dat je bijvoorbeeld uh, heel hard aan het werken bent of gestrest bent. En dan zit je ook niet lekker in je vel. Maar soms uh, zijn er dingen waarvan je denkt... nou wil ik toch heel even met iemand over praten die een beetje verstand van zaken heeft... en ook uh, niet in mijn directe omgeving is. Want je natuurlijk vriendinnen en familie je kan natuurlijk met iedereen praten... maar dat is heel anders dan dat je gewoon met iemand zit die volledig onpartijdig is... en waar tegen je dus alles eigenlijk ja, gewoon kan zeggen... zonder dat je je schuldig moet voelen omdat je iemand even een trut noemt of zo. Weet je? <lacht> dus dat, ja. Dus ja, op basis waarvan, ja, dan, dan denk je van, nou, ik wil toch even... De boel opschudden. Ja, even op een rij krijgen. Alsof je de computer herstart om even die bitjes die op zijn kant liggen... Ja. weer even recht overeind te ja. zitten. Ja. Ja, ik, ik, ja, soms dan praat je ook wel eens met vriendinnen of zo. En dan, het is ook iets wat ik heel erg aanraad aan iedereen altijd. Zo van, het is, het is niet gek om een keer zo helemaal los van alles... met iemand gewoon te praten, weet je Ja. ja het vindt wel mooi dat je het ook mensen aanraadt, Ja. Ik, ik, heb, ik, weet, ik heb het nooit gedaan, omdat ik dan altijd denk... ja, dat kan je zelf wel oplossen. Ja. Ja, ja, dat maar denk dat is misschien ook mensen. weer de basisfout die mensen maken... waardoor ze nog meer in, uh, ja, in de het, knoop komen te het zitten. Het is voor iedereen natuurlijk anders. Sommige mensen vinden het juist heel vervelend... om in zo'n zo situatie dan te zitten met iemand die ze eigenlijk niet kennen. Of, maar voor mij was dat juist heel bevrijdend. En kun je zo'n zo gevoel van niet goed in je vel zitten... Of, of de behoefte hebben aan dingen op een rijtje te zetten... kan je zo'n gevoel ook, laten we zeggen, omzetten... in een bepaalde vorm van creativiteit... waardoor je het in de theaterinitiatieven die je ontplooit kwijt kunt? Dus dat je het kunt aanwenden om iets meer lading te geven? Uh, nou ja, als organisator... wat je er... Misschien van meekrijgt is dat je een besef hebt... maar dat heeft misschien iedereen wel gewoon. Dat mensen soms niet zo lekker in hun vel zitten... of dat je soms even geduld moet hebben met mensen... en gewoon ook aardig voor elkaar moet zijn of zo. Klinkt misschien een beetje zweverig, maar... weet je, dat je gewoon ook andere mensen wat ruimte moet geven. Helemaal uh, creatieve mensen. Uh, omdat dat natuurlijk heel veel met gevoel te maken heeft. En uh, ja, daar moet gewoon ruimte voor zijn. Dus in die zin misschien wel, omdat je dat zelf dan ook... In je hoofd, ja, dat je je kan voorstellen hoe een ander zich voelt of zo. En op het moment dat je zingt in de band, Effie en Eva? Effie en Eve, yeah. Eve, ja. Effie en Eve, En en zingen, want, ja. want dan ben je zelf een van de uitvoerenden op dat moment. Ja. nee, dat is natuurlijk met tekstschrijven, is dat zeker wel. Ja, praat je natuurlijk over wat je meemaakt. Dus dat is zeker wel uh, iets wat je dan gebruikt. Voor mij dan. Volgens mij bestaat het idee dat kunstenaars die ongelukkig zijn... mooiere dingen weten te scheppen dan kunstenaars die dolgelukkig door het leven huppelen. Oh ja. Ja. Ja, zou kunnen. Ja, dat, dat, uh, dat zou een interessant onderzoek zijn. <lacht> Misschien is daar ook wel onderzoek naar gedaan. Ja, ja dat, dat, dat kan. Ik weet, ja. Ik weet niet of je dat zo heel goed zo kan zeggen. Want elke kunstenaar werkt heel anders en haalt heel ergens anders... Uh, tapt op iets anders in om iets te creëren. Dus misschien zijn inderdaad heel veel kunstenaars... die diep ongelukkig zijn, maken mooie dingen. Maar misschien zijn er ook wel echt kunstenaars... die diep ongelukkig zijn, dan dus niet functioneren. Ik bedoel, elk mens is ook anders. Dus. Gelukkig maar. Ja. <laughs> Laten we nog even teruggaan naar uh, je jeugd in, in zoverre. Het moment dat je besluit, ik ga die kant op. Je hebt het ateneum gedaan... Uh, en dan, dan komt er een moment waarop je ja, toch een richting moet gaan kiezen. Ja, geen idee. Nee, nee, <laughs> nee. Nee. nee. En ik, ik, uh, ik zong wel al en muziek inter interesseerde me. Dus ik dacht, nou ik ga muziekwetenschap studeren. En dat was superleuk, echt superleuke studie was dat. Maar ja, als je dat dan op een gegeven moment doet, dan denk je, ja wat welke richting? Weet je, dan begin je. Ik ben natuurlijk eerst een jaar gereisd en weet ik veel omdat je het gewoon echt niet weet. Want je moet al zoveel weten als je zo jong bent. Waar wil je heen? Wat wil je doen? En ja, Hoe weet je dat nou als je 18 bent? Weet je wel? Dus toen dacht ik, nou, muziekwetenschap. En tijdens die studie dacht ik, ja, ik vind het superleuk. Ik leer ook echt dingen die ik graag wil leren. Maar wat, wat kan je hier later mee, als ik groot ben? En toen dacht ik, ja, je kan natuurlijk uh, ook uh, leraar worden natuurlijk. Of uh, muziekjournalist, of uh, dat soort dingen. Maar dat wilde ik eigenlijk allemaal niet. Hebben jouw ouders daar nog in uh, gestuurd? Want je zegt net, mijn vader die uh, uh, werkte bij Camera Obscura. Ik kan me voorstellen dat hij dan juist zegt... Joh, die creatieve wereld doet, maar niet geen droogbrood in te verdienen. Of heel trots zou zijn als je het wel zou doen. Hebben zij daar nog een sturende functie in gehad? Nee, hun, uh, hun sturende functie was, doe wat je gelukkig maakt. Dat was eigenlijk hun sturende functie. En, uh, en wel klankbord. Dat Ik je, je kon altijd van ja... Ik zit nou met dit, we moeten naar nou heen. Is dit wel goed? Is dat wel goed? en uh, nou, Dan ben je aan het twijfelen, aan het doen. En dan natuurlijk kan je wel met hun daarover praten. Maar ja, zij wilden vooral dat ik gelukkig was. En echt deed wat mij gelukkig maakt. Of doe wat mij gelukkig maakt. En, dus... en als we daar nu naar kijken. En, en die zegt uh, op een schaal van 1 tot 10. Waar bevindt zich dan dat geluksgevoel van Effie baard Vandaag, <laughs> nee, laten we het in zijn algemeenheid zeggen. nee. In zijn algemeenheid, uh, ja. Gelukkig, gelukkig zijn. Geluk, gelukkig, niet een constant gegeven, Sowieso nee. Daarom zeg ik het geluksgevoel, ja. hè? Dus, ja. dus dat is net dus, even wat genuanceerde. Ja, nee. Ik, ik ben wel, uh, ik vind wel dat ik vrij gelukkig ben. Ja, zeker, ja. Dus op die schaal van 1 tot 10, als we dan toch, ja, even je zou bijna willen zeggen maar Maar dat. Dat, is, dat klinkt zo ontzettend uh, gestoord. Want hoe kan je nou op 10 zitten met je geluksgevoel? Maar uh, ja. Dat nou, is het het een hoog het cijfer. <laughs> als het zo is, dan, dan, dan zou ik uh, toch ja. ook wel de brutaliteit hebben om dat ook te ventileren, toch? Ja, nou ja, kijk, als je een lager cijfer geeft, dan impliceert het ook ergens dat er nog iets te verbeteren valt. Of dat je iets. En aan de ene kant, tuurlijk, uh, je gaat gewoon altijd verder. En je, je wil altijd de nieuwe kansen pakken en, en de nieuwe wegen inslaan... En, en de dingen die je aan het doen bent verbeteren en al dat soort dingen. Maar over het algemeen ben ik, ja, ben ik wel gelukkig. Ja. Ja. Laten we eens naar het moment gaan dat je dus inderdaad de keuze hebt gemaakt... goed, muziekwetenschappen. Dat is heel erg leuk. Sterker nog, superleuk in jouw optiek. Maar wat ga je er later mee doen? Dan komt er een moment waarop je besluit... ik ga cultuurwetenschappen studeren... Laten we de studie zelf even overslaan, want het is inmiddels twee minuten over half zeven. De tijd gaat altijd heel snel bij nachtvluchten. Je, je, je kiest op een gegeven moment dan ervoor... Om, om inderdaad binnen de organisatorische kant aan de slag te gaan met, met theateruitingen. Ja, ik heb er eigenlijk nooit heel bewust voor gekozen. Dat klinkt een beetje raar. <laughs> maar, maar toen ik zei van uh, tijdens mijn uh, stage... Heb bij CEP uh, gelopen. Cultureel jongerenpaspoort, ja. even voor alle duidelijkheid. Ja. En, um, en ik werkte toen ook als bijbaantje bij de Melkweg. En eigenlijk de mensen die ik daar heb leren kennen... Uh, die hebben mij eigenlijk uh, ja, bijna gestuurd naar wat ik nu doe. En ook niet bewust, maar er werkte iemand bij CEP... die had ook daar eigen productiebedrijf en die had hulp nodig. En die zei, nou vraag even een BTW naar nummer aan. Ben je zelfstandig ondernemer? Kom je mij even helpen met wat projecten? Nou, hartstikke leuk, gedaan. En ja, dan komt van het een het ander. En ineens ben je zelfstandig ondernemer. En praat je weer eens met iemand. En ja, wil je niet, wat wil je neerzetten? Ja, iets met woordkunst. Nou, en dan ineens heb je mind the gap, weet je wel. Ik bedoel, het is natuurlijk allemaal wel hard werken daar niet van. Maar het is ook een beetje. Ik, ik heb nooit heel bewust gekozen. Oké, okay, dus ik ga een eigen bedrijf beginnen. En dan ga ik uh, op het gebied van kunst en cultuur uh, dingen initiëren en organiseren. En zo heb ik nooit erover nagedacht dat is gewoon vanzelf eigenlijk zo gegaan. Om door kansen te nemen die er zijn, die zich voordoen en hard te werken. En heb jij dan het gevoel dat door inderdaad die kansen te grijpen... en door die initiatieven te nemen, dat er bij jou van alles losbarst aan creativiteit? Want dan dat zou dat betekenen dat je inderdaad ook de juiste keuze hebt gemaakt, toch? Wanneer dat opborrelt. Ja. Nou ja, voor mij is ook wel goede graadmeter. vind het leuk? Weet je wel, geeft het, geeft het je iets terug of zo? En dat, dat is zo. En, en wil jij dan ook nog de ander iets geven? Om het maar even heel erg um, soft te zeggen. In de zin van... In de zin van wat je uh, het, het publiek wil meegeven. Wat je, wat je uh, aan hen wil overbrengen. Um, ja. Ik, met, bijvoorbeeld met Mind the Gap ben ik veel meer bezig met... Uh, artiesten verder helpen eigenlijk. Uh, en... Even voor de duidelijkheid, Mindicap is een podium voor de woordkunst. Ja. Want dat hebben we al even niet uh, ja. gezegd in dit uur. Ja, en ik. Ja, ik, ik nee, ik heb geen behoefte om het publiek te sturen, eigenlijk. En ik, ik weet ook niet of je dat kan doen. Ik bedoel, mensen vinden, zijn geïnteresseerd in waar ze geïnteresseerd in zijn. En publiciteit is natuurlijk heel belangrijk om kenbaar te maken wat je aan het doen bent. En dat mensen dus ook kunnen kiezen om naar jouw programma te komen. Maar ik denk niet dat je mensen echt, echt kan sturen. Ze moeten, het zelf, ze moeten zelf komen, zeg maar. Ja, ze moeten zelf komen. En, en ze moeten zelf beleven wat er te beleven valt. Maar ik ja. kan me voorstellen dat je wel iets wil meegeven. Dat je wel iets wil... Je wil, je wil toch iets laten zien. Toch? Uh, ja. Ja, dat is grappig. weet je ik, heb dan een, ik, ik denk dus kennelijk heel erg vanuit de artiesten. Merk ik nu. <laughs> dat ik hier maar, zit. Ja, precies. Maar Want... laten we dan even naar jezelf gaan... als je met, met Effie en Yves, de band, optreedt. Ja. Nee, dan, dan uh, wat je wil meegeven is uh, uh, dat je probeert eigenlijk uh, iets neer te zetten wat, wat zo goed is als je kan en hoopt dat het aankomt bij mensen. Maar ook dat kan je niet sturen, want sommige muziek maar is Maar wat ook... moet er dan aankomen bij mensen? Hè? Want je wilt nou, toch dat het aankomt. Dus wat? Moet je hoopt er dan dat aankomen? dat uh, het gevoel en de sfeer en uh, wat je vertelt dat het mensen raakt. Dat hoop je. Maar ja, dat, dat weet je zelf ook. Sommige muziek vind je geweldig en sommige muziek vind je schrikkelijk. Dat is gewoon, dat is gewoon hoe het is met muziek. En ook, denk ik, met theater en allerlei kunstvormen. Dus je kan, ik denk niet dat je in je ontwikkelingsproces van een, van een nummer... of van een kunstwerk rekening kan gaan houden met het publiek. Want dan, het gaat erom wat je zelf wil vertellen. En de manier waarop je het vertelt, hoop je dat het ergens aankomt. En dat ja. het iemand raakt. Precies, dus dan hebben we het toch... Um, eigenlijk voor een gedeelte over die definitie van kunst. Namelijk, je bent gericht op scheppingen die de ziel beroeren. Toch? Ja, welke kunst nou niet? Ja. ja. ja. <laughs> ja. Dus dan, dan wil je wel iets bereiken ermee. Hoe moeilijk is het om, om, om op twee um, verschillende laten we zeggen, paarden te wedden? Hè? Dus dat je aan de ene kant zelfuitvoerend bent en aan de andere kant heel erg met de organisatorische kant bezig bent... en wat je net zelf aangeeft, artiesten heel erg te begeleiden. Hoe lastig is het om dat te combineren met elkaar? Ja, dat is lastig, omdat uh, uiteindelijk de uitvoerende kant... dus het organiseren en dat soort dingen... voor mij nu nog is heel erg de boventoon omdat je zelfstandig ondernemer bent daarin en je brood moet verdienen. En ja, dat, het vergt gewoon heel veel tijd en heel veel werk eigenlijk om dingen goed neer te zetten. En daarnaast doe ik natuurlijk ook nog productie en conceptontwikkeling en programmering voor andere projecten. Dus ik heb en mijn eigen projecten en ik doe nog voor andere mensen werk ik ook nog. Effie hey, Baart, hoeveel uren zitten er in jouw etmalen? Ja, precies. Dus dan, dan merk ik dat er voor zelf creëren blijft niet heel veel tijd meer over. Dus dat is ook iets wat ik uh, de laatste tijd wel denk van... nou, misschien moet ik dat ook maar eens even wat meer aandacht gaan geven. Want dat is wel iets wat natuurlijk heel erg fijn is om te doen. Dus dat, uh, ja. Daarin kun je volgens mij namelijk ook veel meer van dat element kwijt... waarin je zelf die persoon bent die de ander raakt. Ja, zeker. Toch? Ja, met, met organiseren uh, schep je eigenlijk uh, het kader voor anderen... om, om te... te ja, wat zeg je, performen of om iets te doen. En uh, ja, als je zelf uitvoerend bent, dan stap je in niemand anders kader om het, uh, om het te doen. Hoe, hoe goed moet je zijn in je sociale vaardigheden om die organisatorische kant goed te kunnen doen? Want je zei het eerder in het gesprek, creatieve mensen hebben veel ruimte nodig. Dus ik kan me ook voorstellen dat het niet altijd even makkelijk is om daar zakelijk mee om te gaan. Dus, dus hoe goed moet jij zijn in je benadering, in je sociale... Vaardigheid. Ja, ik, ja, ik vind het meestal niet zo heel moeilijk. Maar ik snap wel wat je bedoelt, want ik hoor van andere mensen... dat het, mensen die niet gewend zijn uh, om bijvoorbeeld in de culturele sector te werken... die vinden dat heel lastig. Maar ik denk misschien omdat ja, mijn vader was acteur... en later de vriend van mijn moeder was beeldend kunstenaar. Mijn moeder heeft de hele leven, in de, nou niet de hele leven... maar sinds ze in Nederland was, heeft ze ook in de culturele sector gewerkt. Dus op een manier ben ik dat gewoon gewend... Dus het kost mij niet veel moeite. En zou je andersom in een, laten we zeggen, zakelijke wereld, uh, annex, uh, een bankgebouw kunnen binnenstappen en zeggen: Zo, dames en heren, uh, deupjes aan en uh, hier gaan we? Uh, ja, maar ik denk dat ik dan toch altijd dicht bij mezelf zou blijven. En uh, ik denk dat iedereen dat ook doet. En het op mijn manier zou doen. En ja. Hopelijk zou dat dan werken. Ja, dan komt er maar een charmant dat... vleugje Effie Baart langs. En, en, en dat is dan misschien net die kwinkslag die het weer nodig heeft. Ja, misschien. Laten we het uh, uittesten. <lacht> hoe, leuk, hoe leuk is het eigenlijk in Nederland met alle regelgeving... om zelfstandig ondernemer te zijn? Of ZZP'er, hoe het ook mogen heten. En daarna gaan we het over Mind the Gap hebben. Want ik wil alles weten over de ontstaansgeschiedenis. En hoe het er nu voor staat. Uh... Maar da daar ben ik nog even benieuwd naar. Ja, eh... Uh... Ik, vind niet, uh, ik heb niet zo last van uh, regelgeving. Maar ik ben ook natuurlijk vrij klein. Ik heb natuurlijk ook geen, uh, ja, dat zegt het al, geen personeel. Of, dus wat dat betreft, ja, je moet gewoon je belasting gaan doen. <laughs> dat is het eigenlijk. En dat is het enige. Ja, ik heb niet echt, uh, nee. Nee, ik kan niet bedenken dat ik nou daar een uh, goede boekhouder En dan kom je er wel. Ja. Ja. ja, wat ik in, in het werkveld veel hoor, is dat mensen inderdaad uh, hun, hun nood klagen over de extreme regelgeving met betrekking tot allerlei kwesties en zaken. Okay. Als je als zelfstandig ondernemer bezig bent, en ik kan me daar wel wat bij voorstellen. Maar ik ja, begrijp ja dat jij, ik kan me daar ook wat bij voorstellen, maar ik heb dat zelf niet. Heel erg in de basis: goede boekhouder, belasting goed doen, klaar. Ja. En keihard werken, dus. Ja. Dat ook. Dat ook. <laughs> ja. En ook. Effie Baart, we gaan eens even um, over de ontstaansgeschiedenis van toch een beetje jouw kindje praten. Toch is het ja. mind the gap is toch wel echt jouw protegé. Uh, ja. Hoe, hoe is het idee ontstaan? Want het is een podium voor woordkunst. Ja, nou, ik, uh, ik werd eigenlijk door een programmeur bij de Melkweg geadviseerd... om een keer met iemand te gaan praten van. Sja, dat is stedelijk jongerenwerk Amsterdam en dat had toen dat volgens mij bestaat dat nu zelfs helemaal niet meer, uh, maar goed, dat bestond toen nog wel en die hadden verschillende afdelingen. En ik ben dus met One for One collective uh, met iemand daar gaan praten. En uh, meer omdat ik uh, me interesseerde in jongerencultuur. cultuur, mijn scriptie is daar ook heb ik ook daarover geschreven. En uh, hij daar natuurlijk mee bezig was, stedelijk Jongerencultuur cultuur Amsterdam, Of werk Amsterdam. Uh, en ik zat daar meer in de overtuiging... dat ik een soort sollicitatiegesprekachtig iets aan het voeren was. En hij zei op een gegeven moment... ja, wat is iets wat je zelf zou willen neerzetten? Ik zei, nou ja, ik zou wel graag iets willen doen... met spoken word, artiesten, dichters, met woordkunst. Hij zei, oh, nou, wat grappig, want ik wil eigenlijk ook wel zoiets doen. En ik heb al contacten met Studio K gelegd. In Amsterdam, in Amsterdam-Oost. Uh, wil je dat anders gaan ontwikkelen? Met ons samen. Ik zei, oh, nou ja, is goed. Tof. Dus toen hebben we hebben een beetje gebrainstormd. En toen is dat idee van een open mic gekomen eigenlijk. Open mic, dat moet je even uitleggen natuurlijk. Uh, nou, dat is letterlijk uh, pak de microfoon, <laughs> doe je ding. Ja, er staat, uh, dus wij creëren een podium uh, in het uh, café van Studio K. Zetten we een podium neer met de microfoon. En uh, je kan je inschrijven en dan heb je acht minuten heb je die microfoon tot je beschikking. Maar is er geen enkele, laten we zeggen, shifting in... of iemand uh, wel of niet aan een, laten we zeggen, basiskwaliteit voldoet? Kijk, iemand kan er ook acht minuten gaan, uh, gaan staan uh, tetteren... over uh, nou ja, de meest onsmakelijke dingen... die helemaal niets met yeah. woordkunst te maken hebben. Ja, dat, dat gebeurt heel af en toe. En um, ja, kijk, ons podium, uh, of Mind the Gap, is... Opgericht ook met het idee, het is laagdrempelig. Um, iedereen is hier welkom. Ook alle soorten woordkunst. Dus ook mensen die een verhaal hebben geschreven. Mensen die uh, stand-up poets bijvoorbeeld. Mensen die grappige gedichten maken, korte dingen. Uh, maar ook uh, dichtkunst, spoken word artiesten. Van alles kan bij ons terecht. Uh, zowel beginners als mensen die het langer doen. Dus dat is gewoon, het is heel vrij. Maar je merkt ook dat het is toch spannend is om daar te gaan staan en die microfoon te pakken. Dus de meeste mensen die zich inschrijven, die, ja, die, die ook al uh, zijn ze beginners, is het toch zo dat ze heel erg hun best doen? En dat is wat je ziet op het podium. En daardoor, weet je, misschien is het niet een onwijs goede tekst, of misschien is de performance niet heel goed, maar het is wel heel integer. En dat is natuurlijk, daarom is een open mic ook spannend om naartoe te gaan. Want je ziet soms dingen dat je denkt, wow, wat onwijs gek. En soms zie je dingen dat je denkt, nou, het is gewoon heel integer en leuk, en het is gewoon de eerste keer... en daar ben ik gewoon ook getuige van. Het lijkt me ook heel kwetsbaar, zoals je het dat nu zegt. Kwetsbaar. Want sommige dingen zijn dus heel integer. Maar dan staat daar iemand in principe, laten we zeggen... figuurlijk gezien, volkomen naakt. Ja. Heb je zelf wel eens gedaan? Uh, nee, ik heb niet mijn teksten ooit zo voorgedragen. Nee, altijd met muziek. Oh, dat staat niet waar. Ik heb één keer een workshop gedaan. Ja, nee, ik heb één keer een workshop gedaan. En toen heb ik... Uh, dat was met vier mensen, hebben we een soort performance met vier mensen gedaan. Ja, ja dat was erg spannend. Ben je nog, nog banger om je teksten te, ver te verliezen? Want met muziek op een of manier gaat dat makkelijker. Ja, of je kunt even je mond uh, houden ja. en de muzikanten de spelen door. Zo, oh. Ja, precies. Ja. Ja. Ja. Um, het, het niveau dus van wat daar aangeboden wordt, is, is dan dus ook heel verschillend. Ja. Hoe ga jij zelf om met, met kritiek ten aanzien van uh, Mind the Gap. Want ik lees bijvoorbeeld een hele slechte recensie... over een, uh, een avond van Mind the Gap. Uh, dat, dat er te weinig mensen in het publiek zitten. Dat Bij het degene... French Festival. Ja, ja. exact. Ja. Ja, wat, uh... Dat wordt er erg negatief over geschreven. En, ja. en eigenlijk kan ik me niet anders voorstellen... dan dat jou dat persoonlijk ook aantrekt. Dat ja, jij wat dat mij aantrekt. daar persoonlijk... Uh, wat, ik, wat ik daar heel vervelend aan vond, is dat die jongen eigenlijk uh, dingen schrijft over Mind the Gap die niet kloppen. Uh, en dan vind ik het heel jammer dat iemand niet even met mij praat... over wat de achterliggende gedachte van Mind the Gap is. Want hij zegt dat, dat het volgens mij... Ik heb het uh, één keer gelezen, alweer een tijd geleden... maar volgens mij zegt hij iets van een vooraanstaand uh, woordkunstpodium... met competities door het hele land, et cetera. Maar dat, dat is helemaal niet ons uitgangspunt. Ik zit niet door het hele land... Uh, en vooraanstaand, ja, vooraanstaand, maar wel in wat wij doen. In de zin van dat het laagdrempelig is en dat iedereen welkom is. En dat wij juist een springplankfunctie willen zijn. Het competitieelement hebben jullie er echter inmiddels wel aan toegevoegd, toch? Ja, omdat... Uh, wij zijn begonnen gewoon als open mic. Uh, in een tijd dat eigenlijk voor woordkunst niet zoveel meer te doen was in Amsterdam. Uh, Palabras was gestopt, Crime Jazz was gestopt. Uh, en ja... We merkten dat er dus best wel behoefte was aan zo'n vrij open podium eigenlijk. En uh, na verloop van tijd zijn er gewoon weer heel veel nieuwe initiatieven uh, ja, ontwikkeld. Uh, veel nieuwe podia op het gebied van woordkunst. Uh, ook allemaal op hun eigen manier en uh, bedienen hun eigen nis weer hartstikke leuk. Maar dan zie je ook dat zo'n open mic verliest natuurlijk zijn, uh, uh, ja, zijn functie van men mensen verder helpen. Dus door dat competitieelement, doordat je een mini tournee kan winnen... en dat mini tournee, dat zijn dan weer contacten van mij bij andere podia. Dus zo werk je dan ook samen met elkaar in die sector. Uh, behoud je je springplankfunctie ook echt. Dus ja, zo'n podium moet zich natuurlijk ook ontwikkelen. Om mee te gaan met de behoeftes van de artiesten, eigenlijk. En, en zoeken jullie ook naar vormen om mee te gaan met de behoeftes van het publiek? Want je moet ook een afzetmarkt hebben. Ja, ja. Um, nou ja, voor de open mic gaat het heel erg over de artiesten. En gaat het heel erg over hoe help je hen verder. En het publiek wat daarop afkomt zijn mensen die, uh, die gewoon open mic... Het is gewoon een hele leuke sfeer. Ik heb een onwijs leuke host. Die is, er, weet je, die is al jaren vanaf het begin bij ons. Mensen vinden ook... Ik krijg ontzettend veel complimenten over haar. Dat, zij maakt ook echt. Zij is echt de rode draad van de, van de middag. Uh, en een onwijs leuke DJ ook. Dus dat, dat weet je, de, de sfeer is altijd heel goed. Mensen nemen hun eigen publiek mee. Uh, en, uh, en er komen mensen die gewoon zo'n open mic spannend vinden om mee te maken. Want dat is gewoon één grote verrassing. En dat is natuurlijk ook heel leuk. Effie Baart, ik word nu inderdaad heel nieuwsgierig. En de luisteraar hopelijk ook. Je bij Nachtvluchten van Max. Um, als we op internet willen gaan kijken, dan is het mindthegaponline.nl of moet ik een ander adres intoetsen nee. om daar eens eventjes te gaan ja. spuren? Dat is onze oude blog, inderdaad. Uh, nou, via Facebook kan je Mind the Gap NL. Uh, hebben we een Facebookpagina. En uh, Cozy Productions is mijn bedrijf en daar heb ik ook uh, tekst en uitleg over, uh, over mindgap. Ja, en voor alle volledigheid kun je dat natuurlijk ook op onze site vinden. Want, eh, Effie, wij hebben jouw link natuurlijk ook... bij nachtvluchten.fm aangebracht, voor alle duidelijkheid. Ja. Is er een ambitie om met Mind the Gap... want je zei, er zat een incorrectheid in de, de weergave van de recensent... dat jullie landelijk zijn, dat zijn jullie nog niet. Is die ambitie er wel om het ook landelijk te gaan aanpakken? Anders blijft het allemaal maar een beetje op een klein eilandje in Amsterdam... alsof daar... Het enige um, op dit gebied gebeurt, ja, maar ja. Kijk, uh, er zijn in andere steden al allerlei initiatieven en in Amsterdam, nu dus ook steeds meer. Uh, dus jij, ja, ik ben meer voor samenwerken met de mensen die er al zijn dan dat ik nou zeg, ik wil per se mijn concept door het hele land hebben en. Uh, uh, en zo op een of andere manier Nederland te veroveren of zo. Dat, dat heb ik niet. En ook omdat... We, hebben, we doen ook jam -sessies, interdisciplinaire jam sessies met Mind the Gap nu. Uh, dat zijn we net mee begonnen. Dat is voor mensen die al wat verder zijn... en wat meer podiumervaring hebben... Die, dan kunnen zij met andere disciplines op het podium staan. Dus muzikanten, dansers, woordkunstenaars. Dat vindt elkaar allemaal dan daar. Uh, en dat, kijk, dat staat bijvoorbeeld ook... dat gaan we ook uh, op festivals doen en zo. Er staan wel, daar zijn wel plannen voor. Dus dan treed je ook buiten uh, Studio K en buiten uh, Amsterdam misschien wel. Maar dat is iets anders. Dan werk je ook samen met anderen. Maar in mijn eentje naar nou, Nederland veroveren... nee, die ambitie heb ik absoluut niet, nee. Op geen enkele wijze? Of alleen met Mind the Gap niet? Nee, met Mind the Gap niet, nee. nee. En op een nee. andere manier Nederland veroveren? Ja, nee. <laughs> ja, ik, ik ben misschien niet zo'n veroveraar. Denk, zo denk ik niet. Nee, ik ben meer voor samenwerken en, uh, en op die manier die connecties aangaan. En op die manier groeien. Dat is ook heel idealistisch. En, en, en ook mooi, vind ik het. Um, als ik nou zou zeggen, Effie Baart, wat is een minder goede kwaliteit van jezelf? Zou je daar dan een antwoord op hebben? Mm. Ja, eh... Uh... Ik ga altijd 100 En dat is iets wat goed werkt, maar dat kan ook tegen je werken. Dus dat is... Uh, soms moet je natuurlijk ook even denken, nou, loslaten. Ah, ja. En je wil altijd dat alles helemaal goed gaat en voor iedereen oké okay is. En, maar soms moet je dat ook gewoon loslaten, want dat is niet altijd haalbaar. En ze zeggen vaak, je kracht is tevens je zwakte. Ja. En dat is dan in dit geval waarschijnlijk aan de hand. Ja. En, ja. en andere karaktereigenschappen. Want dit, dit is inderdaad heel erg op het werk gericht. Hè? Ik vind het een hele mooie kant dat je op zoek gaat naar die samenwerking. En dan dit als klein minpuntje van jezelf aanstipt. Maar zijn er karaktereigenschappen waarvan je zelf zegt... Nou, hmm, ja, als zit ik een beetje uh, tegen. Nee, ik weet niet of dat een karaktereigenschap is... maar als ik heel erg honger heb, word ik heel zagrijnig. Ja. En dan denk ik wel later altijd van, nou, hè, dat is niet zo leuk voor de omgeving. Uh, ja. Ja. Tuurlijk zijn er dingen die niet helemaal uh, goed zijn, maar ja. Ja. Ook misschien dat ik me gewoon dingen te veel dan aantrek. Misschien. Ja. Zo stom dat je eigenlijk niet echt een heel... Goed beeld heb van je slechte eigenschappen, hè? Ja, ik vind dat opmerkelijk. Misschien moet je nog eens een keer met iemand gaan praten... die trekt het dan zo uit, Ja, nee, ja. Ja. Nou, ik trek mijn dingen misschien te veel aan. Dat wel, maar dat heeft misschien ook met die, die perfectiedrang te maken. En alles komt heel heftig bij jou binnen, heb ik het gevoel. Uh, ja. Ja, ja. ja dat, dat is misschien wel zo, maar dat vind je zelf natuurlijk niet. Ja, dat, dat, dat, ik bedoel, ik, volgens mij leef ik gewoon in alles op 100%, ook emotioneel en gewoon, alles is, weet je wel, constant daar ofzo. Ik weet niet hoe je dat moet omschrijven, maar het is gewoon, je voelt alles. En nu ik in jouw ogen kijk, dat doe ik eigenlijk al de hele ochtend, maar dan denk ik ook, het is eigenlijk jammer dat ik je niet hier hoor zingen. Ja, Dat hadden we eigenlijk moeten afspreken. Technicus Bart Schultz vroeg het nog. Oh, ze zingt ook. Ik zeg ja, maar ik geloof niet dat we hebben afgesproken... dat ze een nee. gitaar meeneemt. En, uh, nee. is misschien ook een beetje te vroeg voor de stem. Dat weet ik niet. Het is vrij vroeg, ja. ja. ja. Het, is, het is namelijk zeven minuten voor zeven. Maar een belangrijke vraag voor mij nog heel even... Uh, en dat is een beetje van de hak op de tak, maar daar dacht ik net aan. Je omschrijft met heel veel bevlogenheid en passie... hoe het allemaal gaat bij Mind the Gap... En, en dat je een springplank wil zijn en nu ook jam sessies... voor de ietsje gevorderden die daar dan weer aan deel kunnen nemen. En dan dus, dus met meerdere uh, collega's op verschillende vakgebieden aan de slag. Maar hoe, hoe uh, krijg je dit financieel allemaal rond? Uh, nou ja, ik werk sowieso dus voor andere mensen om, voor mijn eigen brood, zeg maar. En uh, met Mind the Gap uh, werk ik met subsidies... Uh, in ieder geval, dat heb ik in het verleden gedaan. Maar ik heb ook... Uh, kijk, het is zo dat de plekken waar ik sta, die vragen geen huur. En uh, die, die, ja, die sponsoren eigenlijk ook hun techniek en hun podium. En uh, als wij geen subsidie hebben, gaan we wel door. Dus we hebben ook wel, wel eens wel subsidie gehad. En dan, dan krijgt iedereen wat. En uh, er liggen nu wel nog aanvragen open. Dus misschien krijgen we wel weer wat, maar misschien ook wel niet. Maar ja, we gaan door... En als ik dus voor andere mensen programmeer... dan wil ik wel uh, dat ook de, de dj en de host en ik wat krijgen. Maar voor de open mic, ja, dat is toch ook uh, liefdewerk. Wat zijn de komende activiteiten van Mind the Gap? Sowieso volgens mij 27 november. Is er weer een open mic? Is, is er een er open kan? mic, want dat is altijd op de laatste zondag. Zondag van de maand, ja. Maar aanstaande donderdag staat er geloof ik ook iets te gebeuren. Dat zijn die jam-sessies, ja. En uh, dat is in Toko MC. Dat is het restaurant bij het MC Theater op het Westen Gasfabriekterrein. En uh, in Amsterdam ook, dus in West. Uh, en uh, toevallig ga ik met Effie en Yves daar dus uh, deze keer de jam sessie ook uh, doen. En we hebben een, uh, een special guest, de uh, poet uh, Yunam heet hij. En, uh, ja, en dan, daarna is de vloer eigenlijk open voor iedereen om te jammen met de band... Dus uh, ja, die jam sessies zijn gewoon een groot experiment... om te kijken van welke disciplines kan je bij elkaar zetten... en hoe werkt dat. Dus we hebben ook wel eens VJ's gehad en DJ's en beatmakers... en nou, van alles. En deze keer uh, dachten we, nou, we gaan eens met de band daar spelen... kijken wat dat dan weer oplevert. Heel spannend. Ja. <lacht> al had ik maar een tiende van jouw musicaliteit, en dan was ik al een stukje verder in mijn leven. <lacht> Waar ben jij over tien jaar? Um, ja... Dat is een goede vraag. Ik denk dus nooit zo na. Dus dat heb ik geen idee van. Heb je kinderen tegen die tijd? Uh, misschien wel. Ook daar heb ik nog niet heel nee, erg hard daar over ik nagedacht. Ook niet heel hard over nagedacht. Nee. Nee, ja, ik denk altijd beter nu leven dan straks. Ja, je kunt ook niet straks leven, want nee. misschien is uh, straks het nu al lang weer voorbij en komt straks in jouw geval niet of in Wiens geval niet. Nee. Nee, en ook, ja, je kan wel zo'n doel... Uh, sommige mensen doen dat. Die hebben een carrière doel en die plannen alles daar naartoe. Maar ik ben meer van wat speelt er nu en welke kansen zijn er nu. En zolang je nu doet wat je leuk vindt, dan zit je op de goede weg. Wij hebben het bij Nachtvluchten van Max in ieder geval leuk gevonden dat jij hier was. Ja, dankjewel. Dus uh, als je het dan over leuk hebt, dan <laughs> ja. hebben we daar in ieder geval al in gescoord vanochtend. Um, ik heb hier een doosje vol geluk. Oh. En ik heb het even geteld. Het is van handgeschept papier. En er zitten heel veel kleine rolletjes in. Maar zoals ik al zei. Ik heb het geteld. Er zitten er nog maar 11 in. Van de 200. Okay. En op elk rolletje staat een spreuk. En nu is het idee dat jij met dit pincet op goed geluk... een rolletje eruit haalt. En de spreuk die daar dan op staat... Dat is jouw geluk voor het komend weekend. Of... Oh, nou wat leuk. Ja, doe maar in jouw geval voor het komend weekend. Want jij denkt toch niet heel ver vooruit. Nee. En dan ga ik in de tussentijd eventjes afkondigen... want de nachtvluchten van Max is voorbij... We zijn geland in de vroege zaterdagochtend van 5 november... en ik was in het laatste uur in gesprek met Effie Baart... theaterinitiator in Hart en Nieren, kunnen we wel zeggen. Vragen en opmerkingen die kunt u mailen via onze site nachtvluchten.fm... en daar vindt u natuurlijk ook de links van onze gasten. Dus ook van Mind the Gap. Volgende week schuift hier in Kijk op Kunst aan platenhoesen-ontwerper Leo Boudewijns... en Frank van Dijl gaat met hem in gesprek. De techniek hier was in handen van Bart Schult, redactie en regie Barbara Elbert. Samenstelling en presentatie Nora Romanesco. En u kunt straks gaan luisteren naar het NOS Radio 1 journaal met Bert van Sloten. Het laatste woord is aan Effie Baart met haar geluk. Voor heel kort. Span je paard van geluk voorzichtig aan de wagen. Ik denk dat die in jouw gewoon heel mooi is. Ja, hè? Met alle voorzichtigheid die jij betracht, <laughs> wat de toekomst betreft, vind ik hem heel mooi. Ja, ik vind hem ook wel goed. Mag ik je ja, heel dankjewel. erg bedanken voor dit gesprek? Ja, ook bedankt.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 Dit is Radio 1.